Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn opnieuw mensen veroordeeld voor de heftige rellen in Den Haag begin dit jaar. In een zalencentrum hielden voorstanders van het dictatoriale regime in Eritrea een bijeenkomst. De tegenstanders van het regime vielen het gebouw aan. En volgens de rechter had Johannes A. daar een leidende rol in... En daarom moet A vier jaar de cel in. Maar A ziet zichzelf juist als vrijheidstrijder, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, de rechters in hun uitspraak eh, houden geen rekening met de context, zeggen daar eigenlijk helemaal niks over. Ik vroeg het nog aan een woordvoerder van rechtbank en die zegt ja, niks rechtvaardigt geweld, het maakt niet uit of je gaat rellen omdat je voetbalclub verloren heeft of omdat je strijdt tegen een dictatuur. Het mag gewoon niet. Twee medeverdachten van Johannes A moeten vier maanden de cel in. Eerder kregen andere ook al gevangenisstraffen voor die rellen in Den Haag. Weer een partij drugs die Nederland niet is binnengekomen. In Colombia sloeg een drugshond aan bij een grote partij koeienhuiden. Die waren geïmpregneerd met cocaïne. En dat moest waarschijnlijk met een chemisch proces hier in Nederland in een cocaïnewasserij eruit worden gehaald. De waarde van die onderschepte partij wordt op een slordige 50 miljoen euro geschat. De burgemeester van Breda zegt sorry voor het wangedrag van NAC-supporters... na de wedstrijd tegen Feyenoord gisteren in de Kuip. Er werden horeca-medewerkers aangevallen. Meerdere supporters zitten nog vast. En na dik 70 jaar is een Amerikaanse ontvoeringszaak eindelijk opgelost. Luis Albino was 6 jaar oud toen hij in 1951 door een vrouw werd ontvoerd in een park. Aan de andere kant van Amerika werd hij door een stil opgevoed alsof het hun eigen zoon was... Ja, nadat zijn echte nicht toevallig online een DNA test deed, bleek ze te matchen met een onbekende man. De lokale politie besloot toen de vermissingszaak te heropenen nadat de nicht van Albino ook foto's tegenkwam waarop hij wel heel erg op haar andere ooms leek. And we saw the resemblance that was so strong. How much he looked like my other uncles. And then there was one picture that he really really looked like my grandmother That one kind of like gave me chills. No, en Ja, Louise heeft zijn echte familie inmiddels ontmoet. Er werd flink geknuffeld en het ging er ook heel emotioneel aan toe. Bedankt dat je me hebt gevonden, zei hij uiteindelijk tegen zijn nicht. Het weer en nog de rest van de dag vooral droog met heel tussendoor kans op een klein buitje. Het is een graad of 19. En morgen begint droog met veel zon. Later tikt het wat verder dicht en is er nog kans op een bui bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Om, eh, om vijf uur. En eh, daar gaan we dadelijk eh, lekker naar luisteren. Nou, zeker. Dus blijf luisteren. En uh, dan hoor je dat uh, vanzelf. Verder ook heel veel Nederlandstalige plaatjes natuurlijk. Want daar besteed je ook altijd uh, ruim uh, aandacht aan. Zo ja. dus komt er weer eentje aan. Een hele nieuwe. Weer een nieuwe Nederlandstalig. Ik had net al uh, Mart Hoogkamer.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 Oh ja, om half vier gaan we bellen met uh, Cor, Cor van Houten. Uh, die gaat ons van alles vertellen over de meer dan geslaagde dag vandaag in uh, Noordwijk. Ik aan uh, GTSD, geloof ik. GTSD? Oh ja, oh, ik dacht aan wat anders. Ja, ja, wij dachten inderdaad een beetje... Ja, meer dan vroeger. Ja, vroeger. vroeger. vroeger. Uit de Amsterdamse onderwereld. Ja, het is een beladen naam. Dat is er ook uit. Ja, die, Cor, die, die heeft een beladen naam gekregen. Ja, daar, daar doe je niks aan. Hè. Dat, uh... Nee, maar ik Cor van Houten, ja, nou ja, Nou ja, goed.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 En ze, ja, ze, ze doen dat zelfs op uh, nou ja, TikTok of iets uh, dergelijks, geloof ik. Er worden filmpjes uh, gestuurd van uh, dat ze weer vissen binnenhalen en dergelijke. En dan midden in de stad ook, hè, is heel populair bij Zeevissen? Jeugd. Nee, dat oh. is geen zeevissen. Nee, gewoon gewoon in, in de Amsterdamse grachten. In Leiden, in, uh, ja, ja, ja, ja. gewoon ja. Uh, langs, langs de grachten, zeg maar, uh, vissen. Even een hengeltje uitgooien. En dan krijg je af en toe een avond fiets aan de hengel, maar ook, uh, ook soms een vis. Ja, het dus, ja, ja, ja, ja. Nee, ja, zwemt dus heel dat, wat hoor in de trappen. Uh, ja, dat kun je op twee, dingen per, op twee uh, manieren... Per.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 Best wel gek Want jij hebt zoveel platen en je bent wel vaardig Maar je hebt niet eens talent En die auto tune heb je elke tune dan toch weer goed gezet En het is echt geen haat, maar gewoon een vraag Hoe kom jij aan dat succes te zeggen oeh oe, oe, oe, oe, Hoe heb jij dat gedaan? Die shit op mute. ja die hype is leuk en je hebt nu hits maar weet dat het volgend jaar over is en het is echt geen haat maar gewoon een vraag hoe ben eh uh, ga je zo dik? wil Ze zeggen hoe hoe hoe hoe hoe hoe heb jij dat gedaan? Komt het misschien nog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 de Formule 1 race rijden. Hoe de Q1 is afgelopen, dat hoor je zo dadelijk van ons. is gaan we nog even een lekkere danceclassic voor je draaien. De groep heet Five Star. Hier zijn ze met Let Me Be The One. Let me be the one You give your love to Five star and uh, let me be the one ja, ook een leuk plaatje hè, wilde je meezingen Fred, met deze, hoorde ik dat nou uh, net eventjes, dus. zo ja, nou, nou, nou, stiekem ik, tussen eh, neus en lippen door. Ja, dit is een lekkere, een lekkere oude disco weer natuurlijk. Ja, zeker, heerlijk, kom uh, weer eens uh, terug te horen op de Sanfordse Radio. Ja, nou ja, ja. Ik, uh, ik, ik, uh, nou, ja Ramon uh, kunnen we niet bereiken, dus nee, uh, we gaan dus zelf zingen. Waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat het niet door dan hè, dus... Uh, uh, uh, wij gingen ook een plaatje zingen toch? Ja, nou, hang, so, hang, hang, hang, oh ja, brommerskieken <laughs> hè, wilde je horen. <laughs> Nou jij... Jij? Nee, ik, ik wilde net zeggen: uh, zet jij hem in, dan, uh, dan uh, volg ik wel. Uh, maar. Uh, de, de, nou ja, waarschijnlijk uh, gaan we even naar uh, Edam toe. Want de ja. eerste helft van de voetbalwedstrijd zit erop uh, natuurlijk. En. Uh, eens even kijken wat uh, Piet allemaal uh, te melden heeft. Piet, we uh, hier net dat 2-0 voor stonden. Is dat hetzelfde gebleven? Uh, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Zeg maar, dat was in de 25ste minuut, stonden we 2-0 voor inderdaad. Plak op een redelijke een, een tussen waarop bij de berg betrokken was. Die moest zich gelaten vervangen door uh, Lafayette Boom. En in, in de in dertigste minuut uh, maakte Karsten Vries toch, die maakte niet veel focus, maar hij verspeelde de bal zo op de rand van het strafzoekgebied. Ons eigen strafzoekgebied te bestaan. En die uh, nou, man van uh, EBC maakte die uh, keurig nekjes af. 2-1. Uh, nou, vervolgens een, een hele leuke wedstrijd links en rechts. waarbij ebc kansen en de paat, ook, ook een, uh, een mooie redding van Leef van die En aan de andere kant hetzelfde, dat uh, die net niet erin ging, ook uit de bal. Daar is gewoon nog een keer net uh, naast de paal achter. In, uh, en in de, dan komen we aan in de 40 minuten, een schot van uh, EBC. Maar het blijft 2-1, we gaan eruit en we krijgen uh, zeg maar een strafschot mee als de vries werd gehaakt. En uh, dus de strafschop werd in de 43 43 keurig netjes uh, door Salim Tertou te uh, benutten. Dus we staan op dit moment uh, 3-1 voor. Het is, uh, we zitten in uh, op slag van rust, zijn we. En er is nu, uh, komt nu nog de vrije trap op de rand van het strafschopgebied uh, voor EBC. De speler ligt geplaatst in het strafschopgebied, wordt even verzorgd. En dan volgt uh, zo de vrije trap. En daarna zal de scheidsrechter snel uh, voor de rust moeten fluiten. Dus het is nog even willen knijpen over die voorsprong van 3-1 houden. Dat is natuurlijk een mooie voorsprong. Om een tweede helft te beginnen. Jazeker, en uh, helemaal geen saaie wedstrijd uh, om te kijken, nee, natuurlijk. Dus, dus, dus, het en de mannen van de EBC zijn allemaal reuzen, zeg maar. zijn gemiddeld uh, meer dan twee meter, lijkt het wel. En uh, ja, wij zijn toch natuurlijk allemaal wat kleiner gezet. man, mannen een kleinere man, in niet gezet, maar wel kleiner. En uh, ja, het is, het is een leuk potje. En dus hij zegt dat, hier, dat is een pedantig dametje in het midden met de staartje. Ja, ik helemaal, zeg, helemaal ik, goed. Wat ik, ik, ja, <laughs> ik zeg, weet, je bent nogal onder de indruk van die dame, hè? Piet, het is al de tweede keer dat je het over de staartje hebt. N nou, ik zal je vertellen. Volgens ja. mij is het de eerste keer dat ik bij SV Jean voor in 50 jaar gestaan, ja. en, en dames die kluiten, hoor. Dus, uh, ja? Het Heel door, speciaal, hoor. ja. Geweldig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 En ik stel voor om naar de tweede verder te gaan. Ja, nee, ik hoorde okay. gisteren iemand zeggen... nou, dit is een uh, snollebolkerswedstrijd. Uh, oh, van links ja. naar rechts. Gaat, gaat van links naar rechts. Het lijkt wel tennis. Ja, ja, ja. <laughs> ja zeker. Ja, dus, ja. Deze vrije trap werd inderdaad met een kluts. Ging hij naar links, om naar rechts, maar eigenlijk wel in. Het dus uh, heel jammer, maar uh, goed. We gaan aftrappen en... Uh,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 dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Twee, twee,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 ook de, de visstand de behoorlijk is teruggelopen oh, in de laatste jaren. Toch? Ja, ik was er al ja, bang voor. Maar ja. Van de af kun je dus vooral de bodem, dat zijn de vissen die heel dicht onder de kant ja. komen. Ja, dus, dus, dus waar jullie 17 november op gaan richten is echt het strandvissen. Ja, het pure strandvissen. Ja. En, en ja, ik zeg het nogmaals, die, die boot, dat is een heel andere afdeling. Ja, ja. Ja, ja want dus, hoe. Ho, ho, ik, ik, ik vraag mij af. Uh, dit is Fred trouwens, uh, ja. Kort. Ja, ja. <laughs> ja, ik, ik, Cor, ik vroeg mij af, uh, de NK en WK had je daarover. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen, een NK of een de WK? NK,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 Maar net als nu, als er toevallig een mooie zeebaars, die aan de maat is Er zijn, natuurlijk niet met maat eraf verbonden, uh, daaruit uh, hadden gehaald, dan hadden die uh, meegekund. Dan hadden we ze hier voor schoonmaak. gemaakt. En, en dan hadden ze thuis een lekkere bek gehad om het uh, zomaar even te doen. Ja, dat is een <lacht> lekker lekkere oude wet, want ik deed ja. ook natuurlijk, uh, zeevissen en vaak uh, s'nachts.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 Dan ben ik vissen als Nou, enthousiast en uh, mooi verhaal van Cor van over het zeevissen. Uh, 17 november dus hier in Zandvoort. Hè. Dan uh, meld je aan bij de Zandvoortse zeevisvereniging daarvoor. En hier is uh, ja die missen we ook trouwens. Uh, Ramon Bezen. En dat is het leven. lang, of maak de reis jou heel bang, kom geef nooit op en haar moed, want je weet toch het komt goed, heb je soms pijn of verdriet, denk je dat niemand dat ziet, weet als je Heet overwint en jij het leven weer vind. En dat is het leven wat ik je geven kan. Dat is het leven.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 Dat is water, water. hè? Water. dat is heel belangrijk. Waar zijn we zonder water? Precies. Hè? Eerst water, de rest komt later. En heel veel maar. dingen bestaan voor 80, 90 procent uit water. Ja, ja, ja, wij, ook. Ja. wij ook. Wij ook. Ja, zelf ook. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Daarom is het ook heel belangrijk. En water reageert heel erg op emoties. Hè? Dus het is heel belangrijk dat je probeert om rustig te blijven en positief. Want dat heeft ook een uitwerking via het water in je lichaam. Maar ja, het wordt steeds... Dat heeft een Japanse belang... ja. fotograaf een keer uh, laten zien. Hè? Die heeft daar foto's van gemaakt. Oké, okay, nou de ik waterreage. zag van de week over waterzuivering en dergelijke. Ja. Dat wordt wel steeds een grotere klus door ja, verontreiniging hè, van het water. Ja, ja, ja Met ja, medisch, medicatie en dat soort dingen. Ja, dat, ja, soort dat is dingen. al jaren een probleem. En, drugs, hè? en Mensen die alles uh, gewoon in, de, in het vuil gooien. Maar dat, dat, dat moet niet, hè. Niet wegspoelen. Nee, en de coronadeeltjes die uh, door het water ja, heen schieten Ja, ja, ja, ja, die, uh, ja dat, inderdaad. Daar ontkom je niet aan. Dus er zal eens een keertje iets uitgevonden moeten worden door uh, TNO of iets.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 We kijken nog even naar de Formule 1. Uh, we zitten in Q3. De rode vlag op dit moment uh, daar. Uh, en uh, we zien wel uh, wie er door zijn gegaan. Want er ligt een Ferrari in de, in de vangrail, uh, zie ik. Dus uh, uh, uh. dat uh, veroorzaakt de rode vlag. In ieder geval uh, Piastri, uh, Hulkenberg, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Russell, Tsunoda, Alonso en Sainz. En een van die twee Ferraris uh, gaat er even niet goed mee, uh, Fred. Nee, dat. Uh...